Dappere kleermakertje Op een dag in de zomer zat een kleermakertje bij het open raam een hemd te naaien. Terwijl hij werkte, droomde het kleermakertje van spannende avonturen. Eens zal ik heel beroemd zijn, zei hij tegen zichzelf. Tegen twaalf uur kreeg het kleermakertje honger. Hij sneed een boterham en smeerde er een dikke laag aardbeienjam op. Hij nam een flinke hap en legde de boterham op de broodplank. Daarna ging hij verder met werken. Op dat ogenblik kwam er een zwerm bromvliegen door het open raam naar binnen vliegen. Ze vlogen recht op de boterham met jam af. Ga weg, vieze beesten, riep het kleermakertje en sloeg met het hemd dat hij aan het maken was naar de vliegen. Er vielen zeven dikke bromvliegen dood neer op de vloer. Dat was goed raak, zei het kleermakertje trots. Zeven in één klap, dat moet de hele wereld weten. En hij pakte een naald en een draad en borduurde met grote letters zeven in één klap op de riem die hij om zijn middel droeg. Daarna deed hij een stuk brood, een stuk kaas en een zacht gekookt ei in zijn tas en trok de wijde wereld in. Hij was nog maar net op weg toen hij een jonge mus ontdekte die in een struik verward geraakt was. Hij bevrijdde het vogeltje en stak het voorzichtig tussen zijn kleren. Een paar uur later klauterde hij zuchtend tegen een berg op. Opeens botste hij ergens tegenaan. Het was de neus van een heel grote schoen. Voorzichtig keek het kleermakertje omhoog... en daar stond een reus die hem heel boos aankeek. Kun je niet uitkijken waar je loopt? brulde de reus. Ik voel er veel voor om je een oplawaai te geven, klein onderkruipertje. Het spijt me dat ik tegen u ben opgelopen, reus zei het kleermakertje, maar wilt u opzij gaan? Hij zette zijn handen in zijn zij, zodat de reus de woorden op zijn riem goed kon zien. Zeven in één klap, las de reus. Dat geloof ik niet van zo'n klein kereltje. Bewijs maar eens dat je zo sterk bent. Kun je dit nadoen? De reus pakte een grote steen van de grond en verbrijzelde die tussen zijn handen. Poeh, dat is toch kinderwerk, zei het kleermakertje. Hij bukte en deed alsof hij een steen zocht. Vliegensvlug pakte hij het zachtgekookte ei uit zijn tas en kneep het fijn. De reus keek heel verbaasd, maar hij gaf het niet op. Maar ik weet zeker dat je me dit niet nadoet. Zei hij. Hij pakte een steen op en gooide die helemaal in het dal. Oh, maar dat is gemakkelijk, lachte het kleermakertje. Weer deed hij alsof hij een steen zocht, maar hij pakte gouden mus en gooide die in de lucht. De vogel schoot weg en even later was hij niet meer te zien. De reus werd opeens heel vriendelijk. Hij nodigde het kleermakertje zelfs uit met hem mee te gaan naar zijn grot om kennis te maken met zijn broers. Laten we meteen wat hout meenemen voor de haard. Help je me dragen? vroeg hij. En de reus trok een grote bom met wortels en al uit de grond. Dat is goed reus, zei het kleermakertje. Als jij de stam neemt, dan draag ik de takken. Zodra de reus de stam had opgetild, verstopte het kleermakertje zich snel tussen de takken. Zo liet hij zich heerlijk door de reus naar de grot dragen waar hij met zijn broers woonde. Let op, riep de reus, ik laat de stam op de grond vallen. Ik heb de takken al op de grond gelegd, riep het kleermakertje en sprong vlug op de grond. De reus en zijn broers maakten een heerlijke maaltijd voor het kleermakertje klaar. Na het eten brachten ze hem naar een slaapkamer waar een groot bed stond. Maar omdat de matras zo bobbelig was, kon het kleermakertje niet in slaap komen. Hij stond op en ging toen maar onder het bed liggen. Midden in de nacht werd het kleermakertje wakker. Hij hoorde de reuzen met elkaar praten. Zeven in één klap, hoorde hij hen zeggen, de kleine opschepper. We zullen hem die zeven in één klap zelf eens laten voelen. En ze begonnen met grote knuppels op het bed te slaan. Het kleermakertje lachte zachtjes en bewoog zich niet voordat de reuzen de slaapkamer uit waren gegaan. Het kleermakertje wachtte totdat hij de reuzen hoorde snurken. Toen gooide hij de deur van hun slaapkamer open en stapte naar binnen. Hij zette zijn handen in zijn zij en riep... Dus jullie dachten mij te pakken te kunnen nemen. Ik, de man die er zeven in één klap kan doodslaan. De reuzen schrokken enorm toen ze zagen dat het kleermakertje nog leefde. Ze sprongen uit hun bed, holden naar buiten en vluchtten naar een ander land. De mensen in de omgeving waren heel blij dat de reuzen weg waren. En al gauw sprak het hele land over de heldendaden van het dappere kleermakertje. Ook de koning hoorde over de kleine man die de reuzen had weggejaagd. Als hij er zeven in één klap kan doodslaan, dacht de koning, dan zal hij zeker de twee reuzen die mijn bos onveilig maken kunnen verslaan. Hij liet het kleermakertje bij zich komen en maakte hem generaal van het leger. Drie dagen later liep het kleermakertje aan het hoofd van het leger van de koning naar het koninklijk bos. Toen ze bij het bos aankwamen, trok het kleermakertje zijn jasje uit, rolde zijn mouwen op en liep alleen het bos in. Midden in het bos lagen de twee reuzen onder een boom te slapen. Het kleermakertje vulde zijn zakken met stenen en klom in de boom. Hij liet een steen op de borst van de grootste reus vallen. Die reus werd natuurlijk wakker. Waarom sla je mij? zei hij tegen de andere reus. Ik heb je niet geslagen, zei die en viel er in slaap. Toen liet het kleermakertje een steen op de borst van de kleinste reus vallen. Die zei een beetje boos. Waarom sla je me terug? Ik heb toch gezegd dat ik je niet geslagen heb. Het kleermakertje liet toen weer een steen op de grootste reus vallen. Die stond op en trok de andere reus overuit. Nu heb je me twee keer geslagen. Wil je soms vechten? Nou, je krijgt je zin. En hij gaf de ander een enorme dreun. Even later rolde de reuzen vechtend over de grond. Aan de rand van het bos stonden de soldaten van de koning trillend van angst te luisteren naar het lawaai. Ze hadden medelijden met het arme kleermakertje, want ze dachten dat de reuzen het kleermakertje sloegen. Maar opeens werd het stil en ze hoorden roepen. Komen jullie maar mannen, de twee reuzen zijn dood. De soldaten liepen het bos in en even later zagen ze het kleermakertje. Hij stond bovenop de reuzen die dood op de grond lagen. Toen de koning het nieuws hoorde, werd hij toch een beetje bang voor het kleermakertje. Stel je voor dat hij koning wil worden, dacht hij. Ik geef hem een gevaarlijke opdracht. Misschien durft hij die niet uit te voeren en dan gaat hij wel weg. Hij liet het kleermakertje bij zich komen. In mijn bos woont ook een gevaarlijk beest, zei hij. Een eenhoorn. Hij heeft al veel van mijn soldaten gedood. Als je het beest levend kunt vangen, krijg je de helft van mijn koninkrijk en dan mag je met mijn dochter trouwen. Maar het kleermakertje zei, dat komt in orde majesteit. En hij pakte een bijl en een touw en ging op pad. Tegen de avond vond hij de plek in het bos waar de eenhoorn woonde. Opeens hoorde hij hoefgetrappel. En even later zag hij de eenhoorn. Het beest stijgerde, boog zijn hals en ging in de aanval. De lange hoorn op zijn voorhoofd glom in de zonnestralen. Het kleermakertje liep snel naar een boom en ging er tegenaan staan. Maar toen de eenhoorn vlakbij was, sprong het kleermakertje opzij... en de eenhoorn boorde zijn hoorn in de stam. Het kleermakertje bond een touw rond de hals van het dier... en hakte in de boomstam het hout rond de horen weg. Het dier liep nog helemaal beduust achter hem aan naar het paleis. De koning was heel verbaasd... toen hij de gevaarlijke eenhoorn zo rustig in de paleisduin zag staan. De koning werd nog banger voor het kleermakertje... maar hij hield zijn belofte. Hij gaf hem zijn halve koninkrijk... En de volgende dag trouwde het kleermakertje met de dochter van de koning. Het jonge paar was heel gelukkig. En in de jaren die volgden kregen ze zeven zonen. En toen de oude koning stierf, werd het kleermakertje koning over het hele land. En omdat iedereen er vast van overtuigd was dat de nieuwe koning zo sterk was, vertrokken nog diezelfde dag alle boeven en gevaarlijke dieren uit het land.